Een voorstel van de Christenunie kreeg een meerderheid doordat de regeringspartij PvdA ook instemde. Volgens staatssecretaris Teven zal er in de praktijk weinig veranderen. De politie spoort nu alleen criminele illegalen op. Vervuilde buitenlucht die wordt ingeademd is officieel aangemerkt als veroorzaker van longkanker. Dat heeft het Kankerinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Luchtvervuiling hoort daardoor in dezelfde categorie als tabak, plutonium en ultraviolette straling. Dat luchtvervuiling slecht voor de gezondheid is, was al wel duidelijk. Maar rechtstreeks bewijs voor het ontstaan van longkanker was er eerder nog niet. Weer, het is droog en er kan mist ontstaan. Overdag in het zuidwesten bewolkt met wat regen, elders droog en af en toe zon, maximaal rond 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en Casa Luna. Frank Dumas. Als Hartelijk welkom bij Casa Luna. 200 jaar geleden zette de eerste oranje voet op Hollandse bodem als koning. Althans kort daarna werd hij dat. De eerste koning van Nederland was een feit. En dat vieren we dit hele jaar. Onder meer met een tentoonstelling in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het woonverblijf van prinses Margriet en Pieter van Vollhoven. Wij willen de koningen die Nederland bouwden, zo heet de tentoonstelling objecttheater wordt het genoemd, omdat er veel theatrale effecten gebruikt worden, zoals filmprojecties en geluidsfragmenten. De gast vannacht, na aanleiding van deze tentoonstelling, een groot kenner van Willem I, de eerste koning der Nederlander, Jeroen Koch. Als historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht, Jeroen Koch, hartelijk welkom. Het tentoonstelling zelf, uh, die heb je nog niet gezien. Morgen ga je er naartoe. Ja, ik ga morgen naar de opening. Ja. Ja, vol verwachting klopt mijn hart. Uh, ja, ik, ik, ik ben wel benieuwd hoe ze dat gedaan hebben. We hebben met de makers uh, een paar gesprekken vooraf gehad. En hebben ook gezegd, ja het was een object theater. En uh, daar gingen ze allerlei projectie in doen en andere zaken. En we hebben met hen uh, doorgenomen wat ze zouden kunnen doen. Hoe ze die drie koningen in beeld zouden kunnen brengen. Ja, en morgen komt het resultaat, dus ik ben wel benieuwd. Ja, jij bent de biograaf van Willem I, de andere wijs, dat zijn de biograaf van Willem II en Willem III? Ja, ja in zekere zin wel. Dat is Jeroen van Zanten voor, voor Willem II en Dick van der Meulen voor Willem III. En hier spreekt Willem I naast ja. mij. ja. ja. Jeroen Koch van Willem de Eerste, dat wil zeggen dat je ook hevig meegelezen hebt met 2 en 3, geloof ik? Ja, ja, dat is echt een gezamenlijk project geweest. We zijn in 2007 begonnen met de ideeën. En we zijn in 2009, toen we een grote subsidie binnenkregen... van het Prince Bernard Cultuurfonds, die dit heeft gefinancierd allemaal, mogelijk heeft gemaakt. All in the family. Ja, uh, zijn wij van start gegaan. En uh, ja, de, de, deze weken, letterlijk, uh, beleven we het einde. De boeken zijn, uh, gaan nu achter elkaar naar de drukker. En dan, wat is het over zeven weken? 29 november zullen we de boeken gaan aanbieden? 29 november. 29 november worden de boeken aangeboden aan, aan koning Willem-Alexander in Aha. Amsterdam. Um, boys. Er zit nieuws in die boeken? Er zit nieuws in de boeken, in alle drie de boeken, ja. Zeker. Ja. En ja. je gaat nu ook vertellen wat het nieuws is? Nee. Dat ga ik niet doen. Dat, dat wordt duidelijk na 29 november. Als de boeken gepubliceerd zijn. Even voor mijn begrip. Um, hoe gaat, hoe gaat zo'n proces van het schrijven van die boeken? Want dat, dat, dat, dat zijn toch wel uh, dat zijn stevige projecten. Ja, het ja. um, leest uh, het Koningshuis mee? Niet dat wij weten. Nee, dus dat, dat, nee er, er, er is een... Uh... Dit is wat, wat de in de universitaire wereld tegenwoordig derde geldstroomonderzoek heet. Het is een externe financiering. Het is een groot project bedacht. Dat hebben we gedaan in Utrecht. Dat is een zeer gesmeerde organisatie onder leiding van Joost Dankers. Die heel veel van dit soort projecten heeft georganiseerd. Uh, daar komt een grote redactiecommissie omheen. Daar zitten, daar zitten zwaargewichten in. Daar zat Nick van Zas in, uit, van de UvA. Daar zat Kees van Seuren, de biograaf van, van uh, Wilhelmina. Daar zat Maria Grever in, een kenner van het Koningshuis van de Erasmus Universiteit. En het geheel werd geleid uh, door, door Ido de Haan... een collega van mij in Utrecht, hoogleraar politieke geschiedenis. En dan was het uh, een plan maken... Uh, uh, op vaste tijden een hoofdstuk inleveren. Die eerst onderling bespreken. Die in de, de commissie bespreken. Totdat het hele boek er is. Dan nog eens het hele boek doorploegen. Ja, en dan komt 29 november ook echt dichtbij. Ja, ja. nou ben jij Jeroen Koch uh, niet bepaald een kleine jongen in, uh, in dit soort <laughs> sferen. Maar dan nog. Uh, uh, zit je dan toch een beetje met, met, met klotsende oksels op het moment dat je een hoofdstuk inlevert? Uh... Nou, nee, het is meer het begin. En ergens komt natuurlijk wel het punt dat je denkt: waar ben ik aan begonnen? Uh, uh, als we het dan toch over meters gaan hebben. Uh, het archief van Koning Willem I, dus het archief van de staatssecretarie. Dus daar waar al die koninklijke besluiten, waar hij de naam Besluitenkoning van over heeft gehouden, bij elkaar staan. in het Nationale Archief, 1813 tot 1840, 27 jaar. Uh, dat dat uh, beslaat. 924 strekkende meter. Dat is dus bijna net zo lang als de Utrechtse Malibaan... als je die dozen achter elkaar zet. Verzakt of niet? Of de Malibaan dat, is niet verzakt? Nee, was? niet niet. Nee. Het, het Rijksarchief of Nationaal Archief in Den Haag ook niet. Maar ja, dat is zo groot dat je eigenlijk van tevoren al weet... Uh, ja, helemaal doornemen zal niet lukken. Ik moet een andere strategie uh, hanteren. Is het bijzonder dat, uh, dat jullie die archieven in mochten? Nou, Nationaal Archief niet. Wat bijzonder was... was dat wij uh, zo ruim toegang kregen uh, tot het Koninklijk Huisarchief. Wij hebben dus in... 2007, toen we de aanvraag indienden... van toen koningin Beatrix toestemming gekregen... om het Koninklijk Huisarchief in te gaan. Dat was voor Willem I en voor Willem II... voor die archieven niet zo heel bijzonder. Als je verder fatsoenlijk historicus bent, kom je daarin. Maar voor Willem III was het, was het voor het eerst... dat dat hele archief werd opengesteld. Hmm. In dit geval voor Dick van der Meulen. Maar dat gaat niet zonder voorwaarden, toch, over het algemeen? In welke zin voor? Nou ja, dat, dat, dat het Koningshuis kan ik me voorstellen, ook nog enige grip wil hebben op wat ermee gebeurt? Nee, de, de, nee want vanuit Utrecht uh, wordt geregeld dan. He, dat, daar is Joost Dankers uh, heel goed in, ja, dat het toch echt een wetenschappelijk onderzoek is. Okay. Er komt de commissie omheen. De Commissie kan zeggen, wij willen dit zo, we willen dit anders. Ja. Maar... Nou goed, ik vraag hem met een reden. Omdat Willem III, daar gaan we het zo meteen uitgebreider over hebben... nou niet bepaald, een koning was uh, zonder smetjes, zal ik maar nee. zeggen. Uh, nee. Het was een, uh, een woeste koning. De koning gorilla, zoals die de bekend De koning staat. gorilla, ja. uh, vooral ook omdat hij dolle vrouw was. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat het er enigszins riskant is. Maar goed, je, je, je hebt je punt gemaakt, helder. Er zijn ja. uh, afspraken gemaakt, namelijk wat er staat, staat er. Uh, Absoluut. De wetenschap kijkt ernaar en de wetenschap wikt en weegt. Ja, Zoals het het tekstboek. Ja. Goed, we gaan het hebben, laten we de koningen gewoon af gaan lopen. Laten we eens gaan beginnen met uh, de allereerste koning uh, die we kennen, namelijk Willem I. Um, zijn vader was, om de verwarring meteen maar compleet te maken, Willem IV. Nee, stadhouder Willem V. Oh, Sorry, even Willem V, maar dan stadhouder? Ja. Zeker. Ah, ja. Ja. Dus, maar goed, stadhouder was een ander, ander baantje dan uh, koning ja. zijn. Ja, stadhouder was de plaatsvervangend uh, koning. De stadhouders hadden we natuurlijk sinds de opstand tegen, tegen de Spanjaarden. Sinds uh, uh, de, uh, de revolutie die de republiek tot stand had gebracht aan het eind van de 16e eeuw. En uh, ja, was natuurlijk al twee eeuwen een stadhouderlijk, uh, uh, ik niet zeggen stadhouderlijk regime. De stadhouder was aangesteld door alle verschillende uh, gewesten om, als het ware, de externe politiek van die Statenbond uh, te, te, te, te regelen. Hij was, hij was eigenlijk de man die het op mijn bevelen had over leger en vloot. Uh, maar hij is ook wel eens afgezet geweest. We hebben twee stadhouderloze tijdperken gehad. Zoals jullie misschien nog weten van, ja, ja, de, ja, nou, we van de geschiedenis. Echt laat ik, ga, ik ga mijn best doen om en, de grote lijn te uh, maken. Ja, en, de, en aan het eind van die 18e eeuw... Uh, wordt, uh, wordt uh, de latere koning Willem I geboren, prins Willem Frederik. Natuurlijk in alle ideeën nog met, het, met de toekomst stadhouder te worden... Ja. En, uh, en dat wilde hij ook wel, in tegenstelling overigens tot zijn vader... die dat baantje wel eervol vond, maar niet leuk. Maar een pruisische opvoeding? Uh, nee, Willem I, nog echt wel een opvoeding in de Nederlanden. Willem II, geboren 1792, uh, eigenlijk natuurlijk ook nog in de Republiek. Dus ook nog met het idee, ik word straks Willem de zevende, de stadhouder. Die moest natuurlijk al heel snel vluchten. Hij uh, nee, was twee in een paar maanden toen hij, toen hij vluchtte met zijn ouders. En hij komt uiteindelijk in Berlijn terecht. En Willem II heeft, met, net als zijn broer, Prins okay. Frederik, okay, echt een Pruisische opvoeding gehad. We ja. Gaan, ja. Ik, ik, ik zei even: verwarring, dat moet ik niet ja. doen. We, gaan, we hebben het over Willem I. Goed. We hebben het over Willem I. <laughs> uh, zijn vader was stadhouder. Uh, uh, hij, ook hij gaat naar het buitenland, Willem I. Ja. Komt in ja. Engeland terecht? Ja, Ja. Als, ja. En waarom moest hij weg? Nou, oké, okay, 1795. Het uh, ja, is een periode uh, die alleen maar te beschrijven valt als revolutie en oorlog. Uh, dat begint direct. Hij is acht jaar als de, als de oorlog tegen de Engelsen uitbreekt. Hè, de vierde Engels-Nederlandse oorlog. Uh, en dan... Uh, vier jaar later is de Eerste Revolutie die meemaakt de opstand van de Patriotten. tegen dat stadhoudelijke bewind. of die stadhoudelijke positie. Ze jagen zijn vader ook weg. Nou, dat, dat wordt uh, in de kiem gesmoord. doordat uh, Wilhelmina de Pruisische soldaten binnenroept. Hè? Wilhelmina van Pruisen, de, de moeder van Willem I. Pruisische soldaten van de broer laten aanrukken. om die uh, uh, Patriottenrevolutie. Uh, ja, na een jaar of twee, drie toch de kop in te drukken. En dan vluchten de patriotten en die brengen vervolgens de Franse revolutionairen mee ja dat is andere koek. En, en, wat en daar, een stuk vervelender. Ja ja, daar gaan ze twee jaar oorlog tegen voeren in de zuidelijke Nederlanden tussen 1793 en 1795. Dat verliezen ze. En in januari staan de revolutionairen in het noorden en moet de stadhoudelijke familie vluchten. De oorlog die de Franse revolutionairen ook verklaren... die verklaren ze niet aan de republiek... maar ze verklaren de oorlog aan de stadhouder. Het was echt de revolutie tegen de koningen en tegen de tirannen. Ja, maar vanaf dat moment waren de en, Fransen uh, Nederland de baas? Ja, en, en gaan zij dus weg. Dus ze vertrekken 18 januari uh, 1795 van het strand in Scheveningen. En uh, ze willen eigenlijk naar uh, hun landen in Duitsland, naar Nassau, de, de erflanden. Dat kan niet vanwege uh, de revolutie. Ze kunnen ook niet via het noorden vanwege de ijsgang. Uh, dus ze gaan naar Engeland. Ze komen daar terecht. En daar blijft Willem V en zijn moeder, Willemino van Pruisen die blijven daar. En Willem Frederik en zijn Pruisische vrouw... om de verwarring nog groter te maken... Nee, nee, ook please. een Willemino van Pruisen. Bye. Please, Mimi wordt ze dan maar genoemd. Ter onderscheid van haar schoonmoeder en tante. Die gaat terug naar Berlijn. En daar voegt Willem Frederik zich af en toe bij zijn gezin. Want hij is wel heel veel op reis... In die twintig jaar. Willem Frederik, dat, dat is Willem Eén. Dat Willem Dat, is Willem dat wordt dan Willem Eén. Goed, dan ja. ga even luisteren. Want in de tentoonstelling zijn allerlei fragmenten ja. te horen. Natuurlijk, ja. niet dat die tijd kan helemaal niet. Dus uh, door acteurs uh, uh, nagespeeld, uh, zal ik maar zeggen. Uh, dit is het eerste fragment wat uit de tentoonstelling komt, waar we even naar gaan luisteren. Gaat over Willem Eén. Hier op het strand is het begonnen. Hier is hij aan land gekomen om te werken aan zijn Nederland. Zijn Verenigde Nederlanden. En hij bouwt nou ook een palais in Brussel. Daar en nacht is hij bezig met het nemen en tekenen van besluiten. Over straatwegen die gelegd moeten worden, kanalen die gegraven moeten worden, over handelsmaatschappijen die hij opzet, over industrieën die hij uit de grond stampt. Het volk moet hem wel ontzettend dankbaar zijn. Ja, dit gaat dus over Willem I, ja. uh, Willem Frederik. 30 november uh, 1813 landt hij uh, wederom op uh, het strand ja, van Scheveningen. Ja, ja. Maar dan de, de weg terug. Zou ik ja, maar zeggen. het is een soort Grieks drama. Hè? Eenheid van plaats, tijd en handeling. Uh, bijna <laughs> dat. Uh, ja. ja, waarom was hij toen welkom? Uh, nou, je een kort antwoord hebben of mag en ik nee, even uitweiden? Uh, nou ja, er is natuurlijk uh, Franse tijd geweest. Uh, dat heeft een aantal regimes opgeleverd. Uh, dat gaat niet goed. Op een gegeven moment in 1806 uh, stelt uh, Napoleon zijn broer hier aan als koning. Koning van Holland. Lodewijk Napoleon is dat. Uh, die zit tot 1810. De grote Napoleon, Napoleon Bonaparte, ziet, zoals heel Europa en Nederland ziet, als een zeer rijk land. Wil daar flinke belastingen van hebben om zijn oorlogsinspanningen te financieren. En wil ook, naarmate die, die periode wat, wat langer duurt en zeg maar richting 1910 gaat, hij wil ook soldaten hebben voor zijn grote leger. Interessant is dat Lodewijk Napoleon, de koning van Holland, zich ook wel als beschermer van zijn Hollandse volk opstelt. Uh, nou, dan... 1810 eh, vindt Napoleon Lodewijk te lastig, zet hem af en dan wordt... En de Nederlanden worden ingelijfd bij het Grote Frankrijk. Een provincie. En worden een provincie, ja, een reeks provincies van Frankrijk. Um, en dan uh, wordt de last echt groot aan dienstplichtigen en aan, uh, en aan belastingen die worden opgelegd. En dat duurt natuurlijk nog tot 1813, hè, tot, tot na de Grote Veldtocht tegen Rusland, waar, ja, waar dan echt het verlies van Napoleon heel duidelijk wordt. Uh, en dan stort dat Franse imperium in en dan moet er wat gebeuren. En uh, hij wordt... en dat komt eigenlijk van verschillende kanten. Hij wordt natuurlijk in Nederland... dat is een beroemd verhaal natuurlijk teruggeroepen... door dat Driemanschap wat van Hogendorp uh, Beter Vereniging van Hogendorp, die al heel lang bezig is geweest... Uh, om een soort... Uh, om te voorkomen dat er een machtsvacuum zal ontstaan... als die Fransen vertrekken. En wie was Van Hoogendorp? Uh, van Hogendorp was een, een, een, een man die zich al... Uh, aan het eind van de stadhoudelijke periode van die republiek... al in dienst van de Oranjes had gesteld. Uh, opgeleid in, als pruisisch militair. Maar een man die erg graag uh, op een hoge uh, regenteske functie had willen komen. Hij had raadpensionaris willen worden. Uh, dat is een oude functie die we wel kennen uit, uit die republiek. Hij... Verzamelt een aantal mannen om zich heen en hij doet het verzoek aan Willem Frederik om terug te komen... en de soevereiniteit in handen te nemen. Het is eigenlijk een soort revolutie. Het is ergens op gebaseerd. Maar Hij heeft doet geen dat, instemming. Hij, hij, neemt het hij doet dat. Hij komt ja. terug. Uh, ja. uh, en vervolgens wordt hij dan door wie tot koning gekomen? Ja, gejaard. nee, dan, dan, hij komt terug als vorst. Dat is de ene beweging. De andere beweging zijn de grote mogendheden. Uh, die, ook wel zien, Frankrijk stort in. We moeten wat gaan doen. En de grote mogendheid die natuurlijk echt belang heeft... bij rusten aan de overkant van de Noordzee, is Engeland. Engeland... Uh, uh, daar uh, zit Willem-Frederik. Dat wist van Hogendorp helemaal niet. Er gaat een brief naar Duitsland. Er gaat een brief naar Engeland. Ze dus weten niet waar die is. Uh, en Engeland, uh, daar zit hij al een half jaar. En de Britten die hebben ook al bedacht... nou, dat is een mooie troef. Dat we die oranje hebben. Want hoe dat Nederland er ook uit gaat zien... we weten wel dat die bevolking iets met die oranjes heeft, orangistisch is ja. misschien. Okay. Wat het wordt, weten we niet. Dat is de ga... tweede beweging. En dan is er Willem Frederik zelf, ja. die uh, lang heeft rondgezworven. Dat is de derde factor uh, hier. Uh, heeft geregeerd in Duitsland een tijdje over Fulde, en nog wat andere postregeltjes. Daar is hij weer van afgezet door Napoleon. En tussen 1806 en 1813 heeft hij eigenlijk helemaal niks. Heeft hij maar één doel... Ergens moet ons huis van Oranje weer ja. als regerend vorstenhuis ja, worden nou, hersteld. Laat dat dan uiteindelijk ja. de Nederlander Precies. worden, want daar komt hij terecht. Vervolgens en dat worden de Nederlanders. ja. Dat worden de Nederlanders Vervolgens wordt hij als koning Koopman gezien. Het was niet alleen een, een, een, een leider, het was ook een verdraaid goede zakenman. Waar zat hem dat in? Uh, het was, een, het was een, echt een bestuurderuitroeping. Het was echt een bestuurder. Hij was opgeleid in een, in een verlichte traditie. Uh, en hij uh, uh, vond ook dat de, dat bestuur uh, uh, moest proberen... om dat volk echt op te stoten in de vaart der volkeren. Dus je moest die bevolking scholen. Je moest uh, economische activiteiten geven. En dat kon hij heel goed. Hij kon heel goed besturen. Hij had natuurlijk de pech. Hij was 41 toen die koning werd, hij had de pech dat hij zo lang... eigenlijk in een periode had geleefd... dat je als vorst maar het best kon strijden. Je kon je militair onderscheiden. Dat kon zijn zoon en goed, latere Willem II. Maar dat was Willem I. nou net niet. Dat was nou bij uitstek een bestuurder. Ja. En zodra hij daar is, laat hij zich onmiddellijk informeren... over de problemen en het allergrootste probleem... even los van die Fransen die het land uit moeten... en het leger wat moeten worden opgebouwd, dat is... De economische situatie. Na twintig jaar revoluties en oorlogen. En de schulden uit ja, de oude Republiek. Want dan is net zo'n uitgevonden die periode? Ja, maar dat stelt in die tijd nog niet veel voor. Die dingen gaan meer kapot en dat ze echt werken. Maar het is er allemaal net. En, en er gebeurt en, in en, Engeland van alles? Ja, en hij heeft in Engeland van dat soort dingen ook wel gezien. Ja. En uh, uh, wat hij eigenlijk wil, zou je kunnen zeggen. Is uh, proberen... Uh, uh, Amsterdam weer de positie te geven die dat in de 17e eeuw had gehad. Dat is wel een soort illusiepolitiek geweest. Maar het liefst had hij uh, gezien dat Amsterdam... weer de oude stapelmarktfunctie zou krijgen. De, stapel, de stapelmarkt? Amsterdam was een stapelmarkt in de 17e eeuw. Dat betekende dat daar, die pakhuizen die, die staan er nog... zijn die prachtige woningen natuurlijk geworden veelal... dat daar allerlei uh, uh, goederen werden verzameld... Uh, uit de oost, maar ook uit het Oostzeegebied, graan. Eigenlijk was graan uh, de belangrijkste uh, handelswaar in Amsterdam in de 17e eeuw. En dat werd dan vanuit Amsterdam weer verspreid verder in Europa, via de binnenvaart... maar ook weer via Vaart-over-Zee. En die functie, dus die centrale functie... van Amsterdam als, als een soort draaischijf... van Europese handel... dat wilde hij proberen te herstellen. Dat was een illusie, dat kon niet meer. Maar wat hij deed onder andere... was, was uh, uh, ook investeringen mogelijk maken... kanalen ja. aanleggen, ja. dat was ook wel ja. iemand... Ja. Ja. met een economische visie. Absoluut, ja, absoluut. Hij, uh, uh, hij, identificeerde zich, hij identificeerde zich het meest... met, ja, met de moderne industriëlen. Dus met mensen als... Uh, van, van Hoboken, de handelsman uit Rotterdam. Cockerill die daar in Wallonië staalindustrie. Een man van Britse afkomst. die uit Engeland die staalindustrie naar Wallonië had gebracht. Dat zijn de mensen die die erg veel steunden. En daar identificeerden ze zich ook mee. En dat, dat, zo moest het eigenlijk. Maar vervolgens stapte hij er zelf ook financieel in? Ja, hij stapte er financieel in. Hij, uh, hij maakt dat uh, financieel mogelijk. Hij, hij, hij richt dus die Nederlandse bank op. Hij richt de uh, maatschappij... ter bevordering van de volksvleid op. De Nederlandse nou, als... bank is een van de voorlopers van de ABN, geloof ik. ABN nee, dat is een Nederlandse handelmaatschappij. Oh. De Nederlandse handelmaatschappij... in 1924, 1824 opgericht. En dat is eigenlijk de, de handelmaatschappij... die vervolgens... de handel op de oost gaat monopoliseren. En dat wordt echt groot vanaf 1830. Als België eraf is... En dan eigenlijk het systeem wat had moeten, worden, moeten ontstaan... namelijk industrie in België, handel in het noorden... en de koloniën voor... De, de grondstoffen en de afzetgebieden. Dat was, even... uh, dat was eigenlijk het idee van de Nederlandse handelmaatschappij. Ja, Jammer verbrekte in 1830 dan weer een opstand uit het ja. zuidelijke Nederland. Ja, een revolutie. Uh, ja. En, ja. En, en, en daar ging de industrie. Ja, nou, het is, ja, het is revolutie in Frankrijk dan weer in 1830 voor de zoveelste keer. Revolutie in België, revolutie in, in, in Polen, revolutie in Duitsland op een aantal gebieden. Uh, en, en ja, het spook uh, wat men na 1815 uh, had trachten te bezweren met al die koningen. Daar, een van de redenen waarom die koning werd, was dat hij in dat het Europese netwerk uh, van koningen moest functioneren. En die uh, vonden dat zij de rust in de maatschappij weer zouden herstellen en ook de bevolking zouden vrijwaren van verdere revolutie. Heel, dat heel, heel, heel kort die gebeurtenissen in, in België. Want in die periode um, uh, zit de, de zetel de Nederlandse regering dan wel in Den Haag, dan wel in ja, Brussel. Dat om om. wisselt elkaar af ja. in periodes. Um, dus de zuidelijke Nederlanden horen er ook eigenlijk bij. Maar Zeker. tegelijkertijd ja. is daar. Iets gebeurt daar iets in de zuidelijke Nederlanden waardoor die opstand uitbreekt. Ja. Wat, wat is er? Nou, we hebben net gehad. De, de, de, de koning Koompan... en de man van de economische politiek. Dat is natuurlijk allemaal prachtig. Meer welvaart voor de bevolking, daar is niemand tegen. Zeker niet in die tijden. Maar er is een andere kant aan Willem I. En dat is de man die ook van bovenaf de natie wil vormen. Hij wil echt één natie maken van dat enorme gebied van uh, Den Helden tot, tot Luxemburgstad. Uh, wat, hij, wat hij in bezit heeft. Hè. Luxemburg hoort er ook bij bij die Verenigde Nederlanden. Uh, en. Wat hij wil is dat ze allemaal Nederlands spreken. Uh, hij uh, voert een, uh, een politiek uh, waarbij hij eigenlijk de kerken aan zich wil onderwerpen. Aan het staatsgezag wil onderwerpen. Dus de kerken zijn een, een, een middel om de samenleving te organiseren. Echt verlichte denkbeelden die hij trouwens ook bij Napoleon nog weer terugziet. Uh, en vooral die, die politiek ten opzichte van de katholieke kerk in het zuiden... En de taalpolitiek, die natuurlijk in Franstalig België uh, slecht viel, die zorgt eigenlijk voor nationalistische uh, uh, gevoelens. Maar interessant genoeg, als die revolutie uitbreekt, dan is de eerste uh, vraag eigenlijk: koning, eerbiedig onze rechten nou eens eindelijk? Hè? Want wij hebben grondrechten, die staan in de, in de constitutie van 1815, eerbiedigt die nou? Vrijheid van godsdienst, vrijheid van pers, hè, de vrijheid om onze eigen taal te spreken. Nou, dat doet hij niet. Ja. En dan gaat het mis. Dus Willem I heeft zowel uh, de, ja. de, de, de, de economische vooruitgang gestimuleerd... als wel uh, het lont in het kruidvat gestoken. Absoluut. Waar ze nu in België ja. nog steeds ja. heel blij van worden. Ja. Want uh, daar speelt nog steeds van alles op taalgebied. Ja, zeker. Ja, ja, ja. en dat is wel interessant dat uh, uh, in sommige... Uh, gebieden in, in België, in, in Gent bijvoorbeeld... En, maar ook zeker in die meer flamigante achtige bewegingen... degenen die voor het Vlaams zijn... dat koning Willem I daar nog steeds ge, geëerd wordt... als degene die in ieder geval veel deed voor het Nederlands. Ja, tot op de dag van vandaag. Jeroen Koch is de gast in Casadoena. Historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Um, een schrijver van een boek, een groot boek over Willem I... Um, je hebt muziek meegenomen, en ja. wel, Chopin, een piano-étude. Um, en, en ook die gaat over ja. de revolutie? Ja, de, de, de, de, de Franse revolutie verspreidde zich over heel Europa. Maar en die andere revoluties, deze van 1830, die begonnen ook weer in Frankrijk. Vervolgens waren het de zuidelijke Nederlanden. In Duitsland zijn de revolutionaire oprispingen en in Polen. Polen is op dat moment ondergeschikt aan het grote Rusland. En ook in Polen ontstaat een verzet uh, tegen Rusland... Chopin vluchtte en Chopin die, die nam een beker met aarde mee, met Poolse aarde... en uh, schreef een etude voor piano, de Revolutie Etude... En met wat vuurwerk is het afgelopen. Tegen Flutie Etude, Opus 10, nummer 12 in C-Klein van Chopin. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas gast Jeroen Koch als historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Jeroen, um, we hebben het over Willem I. Willem I had, had een, uh, uh, een bijzonder ding wat hem onderscheidde van vele monarchen in die tijd. Namelijk het gewone volk was welkom. Ja, op woensdagochtend uh, hield hij uh, openbaar gehoor. Uh, en iedereen die, uh, die zich aan de paleispoort meldde... die werd op uh, volgorde van aanmelding binnengelaten bij de koning. He, dus je werd eerst in de antichambre gezet... en vervolgens werd je geleid uh, naar de, waar de koning stond. En daar kon je je verhaal uh, uh, doen. Is ook bekend wat er met die verhalen gebeurde? Ja, nou heel veel is het dat, uh, dat er mensen komen. Echt arme mensen die, uh, die de, uh, de koning vragen om, om wat steun. Dus om, om een bedrag. Maar en deed dat hij dat? Kunnen, ja, dat deed hij. Dat kunnen, kunnen weduwe zijn of een soldaat die verlof heeft en naar zijn familie wil reizen. En dat deed hij ook. Dat was onderdeel van het openbaar gehoor. De griffieboeken zijn bewaard. Daar staat wie zich meldt. Wat de reden is van de komst. En als de koning een gift geeft, dan uh, staat er ook bij welk bedrag uh, is gegeven. Kijk eens aan. En, uh, Laten we het contrast ja. schetsen met zijn, ja. met zijn zoon. Ja, uh, dat is groot. Willem II. Ja. Uh, uh, hoe groot is dat contrast? Heel groot. Ja, je kunt eigenlijk zeggen, en dan ga ik even iets kort nog over Willem I zeggen. Dat die drie koningen, die hebben allemaal iemand die groter is dan zijzelf zijn en die hun leven bepaalt. Voor Willem I is dat Napoleon. Voor Willem III is dat Torbekke en voor Willem II is dat zijn vader. Nou, daarmee is denk ik het probleem wel geschetst. Want uh... die vader is een kolossale aanwezigheid voor Willem II. Um, Willem II wordt natuurlijk pas laat koning. Hij heeft lang moeten wachten, hij is echt de prins Charles van de 19e eeuw. Um, uh, en hij is vervolgens maar heel kort koning geweest, namelijk van 1840 tot 1849, als hij vroeg overlijdt. Um, dus hij heeft lang daartegen aan zitten. Hicke, en hij heeft altijd het gevoel gehad dat zijn vader hem gebruikt heeft. In het bijzonder in die periode van die ballingschap. He, dat is echt een, een, een groot familiedrama. Wat kun je doen als dynastie? Uh, uh, je hebt eigenlijk drie mogelijkheden. Je kunt besturen. Nou, Er was niet zoveel met te besturen uh, in die tijd. Je kunt uh, um, als militair uh, opereren. Dat deed hij? Uh, dat deed Willem II wel. Maar Willem I kon nee, dat niet. Maar Willem II is en succesvol kunt, op het slagveld. Uh, hij ja, dichtte zichzelf zeker. een grote rol in. Een, een beslissende rol in de strijd tegen... tegen uh, maar tegen Waterloo en, en uh, tegen Napoleon. En je ja. kunt als derde je kunt goed huwen. En wat... Uh, en nou met Willem II gebeurt. De, de, de, de ouders van Willem II, dus Willem I en Mimi en de andere familie, die vinden dat Willem, de aanstaande Willem II, die zoon, die moet zo goed mogelijk trouwen. En nou. die moet Engels trouwen, is het idee. Dat is mislukt. Dat is mislukt. Hij roept Russisch. Hij roept Russisch. Maar ja. ja. zeer rijk Russisch, uh, namelijk een dochter van de tsaar. Ja, uh, we hebben ook weer even een fragmentje... uit de tentoonstelling uit uh, het Lo. Uh, en dit is de stem, althans de nepstem natuurlijk, de, de stem van Anna Pavlona. Uh, een Russisch accent. Ik ben geboren als Hare Koninklijke en Keizerlijke Hoogheid, Grootvorstin Anna Pavlovna. En het is een eer voor dit land mij als koningin te hebben. Al kunnen die eenvoudige mensen hier er maar moeilijk aan wennen. Ze hebben geen idee van de grootheid van Rusland weten niet wat het zarendom betekent. De wil van de tsaar is wet. En als de tsaar zegt dat ik moest trouwen met de held van Waterloo... dan trouw ik met die knappe Nederlandse prins. Want hij is aantrekkelijk en heel lief. Ja, ik zei het ja, verkeerd, maar het was het zusje van het zuir, Anna van ja, de zus van twee hè, van echt van Alexander I en van Nicolaas I. Ja, maar dat is, dat in, is in, in, in koninklijke kringen wel de hoofdprijs. Neem ik aan. Nou, in 1815 was natuurlijk Russisch trouwen uh, was heel mooi. Want de grote uh, bevrijder van Europa, ja, dat was Alexander I. En daar was Napoleon uh, vastgekomen te lopen in, in Rusland. Ja. Anna Pavlona dacht dat zij ook uh, een, een topnotje te pakken had, zal ik maar zeggen. Want ja. ook Willem II was dankzij zijn vader hartstikke rijk. Zijn vader was als handelsman bijzonder rijk geworden. En uh, hij moest dat ook zijn. Ja, ik denk, nou ja, de, de, Willem II lag heel goed bij de Tsarenfamilie. Die had hij leren kennen in Londen na 1815. Uh, en, hij, en ook later in Brussel, dus na die slag bij, uh, bij Waterloo, doet Alexander I hem een voorstel van: ja, wil, je, wil je mijn zus trouwen? Anna Palona, die, die hebben we nog daar in Petersburg. een aanbieding. Nou ja, en wat zegt Willem II, dat is ook wel mooi. Zijn, nou ja, Ik ken heel veel uh, uh, van jouw familie, ik ken je broers en zussen, bijna allemaal. Ja, Anna ken ik dan wel niet. Maar ik mag jullie enorm graag, dus waarom zou ik Anna niet mogen? <laughs> uh, dat is eigenlijk wel heel mooi. En uh, nou ja, Willem I kan dit dus ook niet weigeren, hè? dit aanbod van Alexander I. Alexander I schrijft aan Willem I van... Uh, ja, uh, ik heb een mooie partij voor je zoon, Anna... Uh, en in de, de rangorde van uh, de vorsten ja, is het tsaar op dat moment zo hoog dat kan niet geweigerd worden. Nee. Maar vervolgens moet uh, Willem opzicht in Petersburg, want uh, de moeder van de tsaar, Maria Feodorovna, die heeft uit, geeft uiteindelijk toestemming. Dus hij moet hij nog wel zich. Uh, is gebeurd. Van zijn beste kant. Is laten goed zien. gekomen. Zij komt naar Nederland. Ja. Uh, zij trouwen. Ja. Uh, vervolgens zijn er uh, bakken met verhalen dat hij meer van mannetje, van jongens hield dan van, van meisjes. Hij houdt van mannen en van vrouwen. Beide. Ja. Uh, maar, maar met name dat mannelijke deel... dat zorgt dan voor je een hoop opschudding ook in de hofkringen. Dat is lastig. Heel lastig voor zijn vader. Ja, want ik komen allemaal verhalen en dacht af. goed. Niet goed voor zijn relatie. En er werd natuurlijk in die tijd ook totaal anders in aangekeken. Dat huwelijk was goed. Het huwelijk van Willem I was heel goed. Het huwelijk van Willem II was ook heel goed. En dat is wel aardig aan dit fragment. Dat hebben ze toch mooi verwoord, vind ik. Zij zegt ook: Kijk, Willem, dat is mijn held. En voor Anna, voor Anna Palona, is Willem II tot aan haar dood in 1865. Het is altijd die held van Waterloo gebleven. En dat is ook wel leuk, want de latere vrouw van Willem III, Sophie... Die zegt over haar schoonvader, zijn klok is blijven stilstaan op Waterloo, op 18 juni 1815 wel even naar de rol van Willem II. Want Willem II uh, uh, hield van het zuiden. Hield van de ja. zuidelijke Nederlanden, ja. zat daar veel en zat er met ja. veel plezier. Uh, heeft nog een kasteel in Tilburg proberen te bouwen. Dat is niet, niet afgekomen. Het is niet afgekomen, maar het is de hele lente neergezet. Ja. Hij is ook uiteindelijk in Tilburg ook overleden. Ja, een stukje ja. van het stadhuis geworden. Staat er nog steeds ja. midden het centrum ja. nu. Toen ja. waarschijnlijk uh, uh, in de vrije natuur. Ja, tussen de schapen of zo. Ja. <laughs> um, maar even die rol. Hè, want, want hij was ook nogal dik bevriend. Omdat hij vaak in Brussel zat met... met, met, met uh, Franse opstandelingen ja. die toen los wilden komen van, nou ja, van, van de Nederlander. Dus van het Rijk toen nog van zijn uh, vader. Uiteindelijk wel. Nee, hij, was, hij was dus inderdaad bevriend. Hij zat daar in vrijmetselaarskringen ook. Hij, hij gaf daar grote feesten aan. Het Veel grotere feesten dan zijn vader uh, in zijn paleizen gaf in Brussel en in Den Haag. Was daar echt populair. En, en interessant genoeg is dat Brussel werd een verzamelplaats... voor uh, mensen die uitweken, dus, dus revolutionairen die na de Napoleontische tijd vanuit Frankrijk... uitweken naar België. Ja. Radicale. België had een veel... dus de zuidelijke Nederlander hadden een veel moderne... Maar Jeroen, dat is een wonderlijk fenomeen. Dus hij was ja. eigenlijk aan het, aan, ja. aan het samenzweren ja. tegen zijn eigen uh... vader... die ja. toen nog de koning was. En die die zuidelijke Nederlander echt goe goe goe goed, goed, goed bij wilde houden. Hij houdden. was aan het samenzweren tegen zijn eigen vader... valt dat nog wel mee. Maar hij heeft wel heel veel moderne ideeën over dat koningschap, waar oh, ja. Willem I autoritair is en alle macht aan zich toe, aan zich naar zich toetrekt, zie je dat Willem II vindt dat hij wat hij dan noemt een populair koningschap gesteld ja, maar, maar heeft. Ze waren bezig om hem, uh, hij heeft het aanbod gekregen om om de koning te worden van van de opstandelingen. Ja, toen eenmaal de opstand was uitgebroken uh, um, en, en en wordt geschoten in het zuiden natuurlijk door, door Frederik op de opstandelingen, door de andere prins, broer van Willem II, uh, dan ontstaan er onderhandelingen ook en en, en op een gegeven moment uh, heeft hij in het zuiden van een gematigd deel van de oppositie, uh, van, de, van de rebellen in feite, uh, ja, heeft hij de kroon aangeboden gekregen. Ja, wat natuurlijk een hele ingewikkelde situatie gaf, want hij moest zijn vader in het noorden opvolgen. Ja, ja, dat is goed. Goed. Ja. Um, en hij is niet eens zo zijn eigen vader onthoofd of in, op zijn minst in de kerker gegooid. Wat, wat me toch nee, vrij ja, dat is wel heel Russisch, dat soort uh, oh. dingen. Dat deden we niet. Nee, nee hier niet. Nee, nee. dat zijn Russische praktijken. Russische praktijken. Ja. Waar heb ik dat vaker gehoord recent? Uh, we gaan even een stap maken in de tijd. We gaan even naar Thorbecke. Groot ja. staatsman, groot hervormer, ja. uh, man met een visie op de maatschappij. En daar zag je eigenlijk al de strijd tussen tussen tussen, tussen de democratie in wording, zal ik maar zeggen, uh, uh, het volk wat beslist, althans de regering die steeds een grote rol speelt, ja. versus de opvatting ik ben de koning en ik bepaal wel wat goed is. Ja, ja. Doen. En die twee botsten. Ja, Thorbecke ja. en Willem II. Uh, nou, Tor kort. Kijk, Torbeck uh, had allerlei plannen al klaar. Die ontwikkelt hij ook eigenlijk in oppositie tegen Willem I. En in de grondwet voor Willem I staat letterlijk de koning alleen besluit. Nou, en dan. Vanaf 1840 is er voortdurend discussie over dat die grondwet anders moet. En ze willen wat, wat we dus nu ook nog kennen, ministeriële verantwoordelijkheid. Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Zo staat het in de grondwet van 1848. En dat was een revolutie, letterlijk. En dat is een revolutie. En uh, uh, Willem... Twee, heeft te maken met de enorme schulden en de crisis die zijn vader achterlaat. Maar er is voortdurend die drang naar die, naar die liberalere hervorming. Wacht even, we, we vergeten die stap waar we nog even vergeten. Ja. Willem I succesvol Koopman uh, koning Koopman. Ja. Uh, maar uiteindelijk in zijn drift om België koet te bij ons te houden. Ja. Uh, heeft hij het land bijna het faillissement ingediend. En dat is het land ja. wat Willem 2 ja. erft. Ja. Ik wil je even meenemen als het goed is. Uh, ja, sorry, ik maak af toe een tempo. Ja, is goed. Uh, naar de tentoonstelling, want daar is de stem van Torbecker te horen. Oké. Okay. Een koning behoort het land te dienen en daarmee de burgers. Ik acht het dan ook een wijs besluit van de koning opdracht te geven... een ingrijpende grondswetswijziging tot stand te brengen... geheel in de geest van ons oorspronkelijk voorstel. Ik werk daar graag aan mee. De koning wordt onschendbaar... Hij is nog wel de kapitein van het schip. Maar de stuurlieden bepalen de koers en de bestemming. Ja, nou heeft uh, Willem II inmiddels een zoon. Dat is wat, uh, de, de, de Willem III. Die ja. is Willem III geworden. Ja. En Willem III, die hoort dit en die is meteen in alle staten. Ja, hij zit er al aankomen. Willem III zit al in de Raad van State uh, als hij 18 is. En hij maakt natuurlijk die onderhandelingen van die grondwet. mee. En dan denk ik van, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat ga ik niet doen. En uh, er is ook even enige onrust... van of hij die, of die dat koningschap wel zal, uh, zal, zal aannemen. Enige onrust? Hij zegt gewoon... bekijk het ja. maar, ik doe het niet. Ja, nou, weg is enige ik enige onrust. Maar in het licht van allerlei andere onrust... is er is, hou ik er maar even op, enige onrust. Ja. En ze gaat hem terughalen als zijn vader... echt plotseling overlijdt. Heel kort na de actie, uh, aanvaarding van die grondwet... Uh, ja, maar 1848. met een heleboel paarden, zal ik maar zeggen... wordt hij ja, dan, dan, dan wordt hij weer van zijn stand afgehaald... en wordt hij ja. overgehaald om toch... want ja. ja. uh, uh, hij had de afstand gedaan van de troon. Dat kan die niet. Hij moet eerst koning worden. Worden. Dan kan die afstand doen. Kijk eens aan. Dus ja. staatsrechtelijk was het sowieso een raar ja. figuur wat hij aan het doen was. Maar goed, hij ja. wilde niet. Nee. <laughs> en en met, de, met, met een onwillig iemand is het lastige uh, koekjes bakken. Uiteindelijk doet hij het toch. Ja. En hij blijft dus 41 jaar. Maar hij blijft die torbekken maar niks vinden. Nee, dat Thorbecke dat en Willem III, ja, dat, ik kijk Thorbecke. nou wat ik al zei, dat is de man die toch zijn leven bepaalt. Dus hij, dit is een koning in de kooi van Torbeke. He, en, en, maar het interessante is dat het natuurlijk enige tijd duurt voordat blijkt hoe zo'n grondwet nou in de praktijk functioneert. En je ziet eigenlijk heel langzaam, en, en dat gaat met horten en stoten... en op en neer, zie je het zwaartepunt van die politiek... van die regering richting dat parlement gaan in de loop van die 19e eeuw, en die late lege 19e eeuw. Hele ingewikkeld staatrechtelijke zaak. Willem III werd ten 8... uur dit. Ja, ja. Nou, ja. Het, <laughs> ja. Gaat goed, het gaat goed. Uh, Willem III werd um, uh, koning Gorilla genoemd. Ja, door de socialisten in een pamflet uit 1887. En, uh, wordt een pamflet uh, waar allerlei uh, vuige roddels en, en, en halve waarheden uh, worden verzameld onder de titel Koning Gorilla. Ja, en en waar, uh, waar, waar, waar sloeg die uh, nou, dat, nou dat, dat sloeg dus inderdaad op, uh, ja, op, op de, de toch wel naar buiten komen van de grote woede-aanvallen die Willem III kon hebben. Ja. Beschrijft hij ja. eens? grote woede aanvallen. Nou ja, de geintjes die hij uithaalde... bijvoorbeeld met zijn hoofdhouding. Uh, ja, dat kon van alles zijn. Dat kon, dat kon echt... Uh, zoals je dat, dat wel vaker leest... Uh, het is een beetje koorballenhumor. Mensen te kijk zetten. en Die in een ongeschikte positie zitten. En zich daar dus niet uh, kunnen verwieren. En hij kan enorm uitvallen tegen ministers ook. En dan kan hij de dag later kan die weer zeggen van... De, sorry, ik had het zo niet bedoeld. Uh, maar ondertussen was het wel gedaan. En bovendien was er geen enkele garantie dat hij een dag later niet... weer onmiddellijk weer enorm boodschap op diezelfde minister. Um, ja. En met de bevolking, hoe ging die daarmee om? Ja, die, die bevolking, dat... Uh, uh, hij had natuurlijk echt zijn finest hours af en toe. En dat was als er, als er grote rampen zich voordeden. Anders dan Willem I, gingen Willem II en Willem 3 dan naar die rampgebieden toe. En echt het prachtigste moment is natuurlijk... Uh, als hij bij de watersnoodsramp van 1861 uh, zich meldt bij de bevolking en dan ook echt heel, heel goed in staat is... Om, om eenvoudige gesprekken te voeren met die mensen. daar kon veel beter met het gewone volk omgaan dan met zijn ministers. Uh, en dan uh, zich ook aan allerlei, allerlei wagen als waagt. Dus hij, hij zegt dan tegen zo'n schipper... Die, die uitlegt dat er verderop mensen geïsoleerd zijn geraakt... door die overstromingen. Ik wil erheen met die boot waarop die, die, die boodman zegt... ja, maar dat is veel, veel te gevaarlijk. Ik kan de koning niet goed vervoeren erheen. Als we omslaan, ja, dan wordt hij meegestuurd door de stroom... Geen sprake van ik, ik wil mee, zegt die koning. En hij gaat mee gaat heen en weer... praat met die mensen, zegt zijn ze steun toe en komt terug. En ja, als je dan in, in de late jaren Willem III... dan nog een plezier wilde doen... dan moest je vooral natuurlijk beginnen over de heldendaden... Uh, tijdens uh, de, de stormrampen en de overstromingen van 1861. Nou hadden ja. uh, Willem I en Willem II, uh, zei je net, uh, zeer goede huwelijken... maar dat gold ja. niet voor, voor nee. de derde. Nee, dat is echt een uitzondering in de oranje huwelijk... als ik het uh, zo, zo zie. Althans van de 19e eeuw. Uh, het huwelijk met zijn, uh, met zijn nicht... Uh, Sofie, zijn dochter van Catharina Pallona, van een zus van Anne Pallona. Uh, dat, dat is interessant dat is natuurlijk wel een, een, een huwelijk uit liefde geweest. Hè. Ja, vrij in de keuze. Uh, maar na een aantal jaren slaat dat helemaal om. Sofie die natuurlijk ja, intellectualistisch aangehoogd was... dat was Willem III nou weer helemaal niet... Uh, hij had wel belangstelling voor muziek, maar, maar niet voor dit soort voor kunst en voor intellect en dat soort zaken. Uh, ja, die, die, die, die, die, die konden eigenlijk niet goed door één deur. En dat, uh, dat was ook wel duidelijk. Ze traden nooit samen op. 1877 overlijdt, uh, Sophie. Ja. Ja. Um, dat overlijden, daar is ook nog een anekdote uh, van bewaard gebleven. Er zijn wel verschillende anekdotes van. Nee, maar, maar dat, dat, ja. dat hij nog, op, terwijl ze dood daar lag, nog op haar, uh, uh, boos op haar was. Dat zou me niks verbazen. Ik heb hem even niet helemaal paraat. Oké, okay, dat nou is, goed. Dan goed zal het ik het dan ja. <laughs> dit was een invoer. Dus ik had een lijntje neergezet, dan ga je denk ik dit, ditjes, netjes kleuren. Nee. Ja. Maar het gaat, ja. is ja. dat het lijkt... Jammer, he? Hij <laughs> zou haar luidruchtig uh, uitgevoeterd hebben uh, bij haar overlijden. Zo, zo oh. boos was hij blijkbaar op haar. Ja. Goed, ja. zij overlijdt. Hij hertrouwt uh, dan ja. met Willemine. En met lang... uh, Sorry, met Emma. En nu komen we toch langzaam uh, binnen radar bereik van, uh, van onze paraat te kennen, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. En ook over Emma hebben we een klein fragmentje uit de tentoonstelling. Okay. Ja. Toen Willem ziek werd begreep ik dat het niet lang zou duren of het koningschap zou aan mijn dochter komen. Mijn man was een oude koning, geworteld in een oude traditie, maar het land is modern geworden. Na drie mannen op de troon vraagt het koningschap om een andere invulling. De koning is dood. Het is alles voorbij. Als mijn dochter koningin wordt, zal zij een vorstin voor de mensen moeten zijn. Ja, ik zeg al, hier stappen we langzaam in de moderne tijd binnen. Uh, Emma was over 40 jaar jonger ja. uh, dan ja. Willem III. Uh, Willem III, dat, dat hoorde net, overlijdt vervolgens. Uh, uh, en Willemina. Uh, de koningin Wilhelmina later is nog te jong en Emma gaat even tijdelijk waarnemen. Het is regentest Totdat dat 18 is in 1898. Ja, ja. Uh, kan je zeggen dat dat zij, de, dat Emma althans de monologie gered heeft, omdat zij ook, ook het begrip PR begreep, zeg maar, hoe je dat moet doen. Ja, dat, zij begreep dat heel goed, maar uh, dat speelde al wel wat langer. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat uh, uh, Willem I en Willem II... ook wel hun PR hadden. Maar wat, wat anders wordt bij Emma, dat is dat, en, en überhaupt bij de koninginnen... die we daar hebben gehad, wat veel beter lukte... is dat die koninklijke familie als voorbeeldgezin... van de burgerij van het land ging dienen. En op een of andere manier Europa -breed, lukt dat met koninginnen... beter dan met koningen. Victoria lukt het ook, maar Keizer Wilhelm lukt dat alweer veel minder. Oh, met maar Emma... Willem-Alexander Willem kan toch spannend worden? dan? N nou, hij heeft, hij heeft een hele goede steun aan Maxima natuurlijk. En, ah. uh, dit zijn toch ook wel weer andere tijden. We, we dit zijn ook... toch wel weer andere tijden. Ja, ja we, we hebben inderdaad ja. ja, toch een koningin, dat is waar. Goed, Nou, we, we, gaan, we gaan het allemaal meemaken. Uh, hoe het met als met hoe Willem-Alexander zal gaan. Uh, de tentoonstelling die is er. Uh, die is, uh, uh, morgen mag jij kijken, maar dat geldt ja. nog niet voor iedereen. Uh, volgende week gaat die open. Zaterdag, oh zater gaat die open. Zater gaat de tentoonstelling open. Wij sluiten af met een, een, een, een wals van Braams. Die zetten ja. we gewoon eronder. Waar ja, ik, ik heel hartelijk ga danken ja. voor, voor dit uur buitengewoon informatieve radio. Jeroen Koch, historicus, dank. Ja, Veel succes gedaan. nog met, met de laatste loodjes voor de biografie van koning Willem I. Die komt binnenkort uit, Althans, Alle drie komen ze, alle drie. 29, 29 november. november. Ja. In het tweede uur van Kazerloenen wil ik graag praten met u... Uh, over uw ervaringen met de Oranjes en uw blik op de Oranjes. 0800-1121, u kunt nu alvast bellen. 0800-1121, dat in het tweede uur. Jeroen Koch, hartelijk dank.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 heeft gedroomd van een glazen wasser. Hoe was dat dan? Dat weet niet precies. Ik geloof dat hij naakte aan de andere kant van het glas stond... terwijl de glazen wasser de ramen zeemde. Maar ik heb het mij met een half oog gelezen. Je moet me niet kwalijk nemen, maar daar geloof ik nu niets van. Waarom geloof je dat niet? Omdat ik van mening ben dat dergelijke dingen jou geweldig interesseren. Ik interesseer me niets. <laughs> ik ken je beter. <laughs> ik ook. Had hij die droom dan opgeschreven. Ja, hij schrijft zijn dromen op. Zijn lerares had gezegd dat hij er een taalfout in gemaakt had. En nee. daarom liet hij ze mij Hij zou wel met zijn piemel tegen het glas hebben gestaan. Wat <lacht> spaar me. Het is niet onmogelijk. In dromen gebeuren zulke <lacht> dingen. Maar ik ga nu eerst maar eens koffie drinken. <lacht> Wat heb jij een mooi stuk geschreven? Over die film. Nou ja, heel mooi stuk. Ja, heel aardig stuk. Hoed blijft op. Ach, meneer Koning. Meneer Lagerwij heeft gevraagd of hij morgen de collegezaal mag gebruiken. En nu zegt juffrouw Bavelaar dat ik dat maar aan u moet vragen. Is meneer Balk er dan niet? Meneer Balk is met vakantie, meneer. Hoe gaat dat anders als iemand de collegezaal wil gebruiken? Dat wordt dan in het schrift geschreven, meneer. Waar is dat schrift? is Rodenburg? Dat is iemand van meneer Balk, meneer. U weet niet waarvoor dat is en met hoeveel je komt. Nee, meneer. Ik ga wel even naar Lagerwij toe. De Vries zegt dat jij morgen de collegezaal wilt hebben. Waar heb je die voor nodig? Ik heb hem helemaal niet nodig. nee. Hij zegt dat jij hem erom gevraagd hebt. Ik heb gezegd dat ik de collegezaal misschien ook nog wel eens nodig heb. Mm. <lacht> Dan is het probleem opgelost. Waarom zegt Vries dat eigenlijk tegen jou? Tja. <lacht> o, jij bent de baas. Juist. <lacht> Kun je dat niet aan me zien? Nee. Lagerwijs ziet er vanaf, meneer de Vries... Dank u wel, meneer. Maak ik een kop koffie van u, meneer Goud? Ja, natuurlijk. <lacht> hebben jullie wel eens paardenblad gegeten? Wat is dat? Dat is molsla. Ja, dat heb ik wel eens gegeten. Ik vond het wel lekker ook. Beetje bitter. Ik ook. Zaterdag was op de markt een gastarbeider die dat verkocht. En hebben jullie dat gekocht? Nee, we wisten niet of je het niet in de berm van een autoweg had geplukt. Dan heb je nog kans dat je loodvergiftiging krijgt ook. Dan kun je beter gewoon een sla eten. Ik ben niet gek op sla. Oh, ik wel hoor. Kijk, je elke dag sla? Elke dag? Van kinds af. Gaat je dit niet uh, vervelen? Nee hoor. En nog elke dag hetzelfde klaargemaakt ook. Nou ja, tenslotte doet een koe dat ook. Bam. Nee. <laughs> Daarom hebben koeien zulke mooie ogen. Zien? <tieft> <tieft> Gaat het nu weer? Ik wou het maar weer eens proberen Zijn die nieuwe er al? Die komen in augustus We hebben je werk gedaan, maar ik heb de mappen wel voor je bewaard Wil je die nog zien? Ja ik heb besloten dat ik voortaan nog maar één uur per dag aan de documentatie wil besteden. De rest van de tijd is voor mijn onderzoek. Zag ze nou maar doorsturen? Nee, ik kom er voorlopig toch niet aan toe, want we gaan binnenkort toch ook met vakantie. Wanneer ga je met vakantie? 1 augustus. Dan missen we je verjaardag. Ja, daar zou ik nu toch ook niet voor in de stemming zijn, nee. om iets te bakken. Nee. Waar ga je naartoe? Naar Egypte. Egypte. Dat is iets voor Gert Wichelaar. Ja, die had een scriptie gemaakt over Egypte, um, Ik heb me afgevraagd waar ze moeten zitten. Ik dacht erover om achter in de bezoekersruimte een bureau te zetten. Zou jij daar willen zitten? Dan zit je alleen. Moet ik dan ook de bezoekers helpen? Dat wil ik Wichelaar en Tjitske laten doen. Dan zou ik dat wel willen. Omdat Joop nogal wat aandacht eist. Ik heb niks tegen Joop, hoor. Nee, ik ook niet. Maar, maar de, nee, als jou dat beter lijkt... Zullen we eens gaan kijken? Hé, hey, Sim, Ben je weer beter? Ik hoop het. Je zou je bureau voor het raam kunnen zetten... met je, met je rug naar de bezoekerstafel. En dan zou die bezoekerstafel nog wat naar achter kunnen schuiven zodat de afstand wat groter wordt. Ja. Het hoeft niet. Nee, ik vind het wel goed. Dan zal ik een bureau voor je organiseren. <lacht> Dag, meneer Pandé. Dag, meneer Koning. Dag, Jantje. Dag, Maarten. Zien is weer beter. Zien is weer beter. Uh, wat had ze ook alweer? Overwerkt. Zien overwerkt? Daar vind ik nou niks voor zien. Nee, ik ook niet. Dat ze heeft zo'n leuk baantje. Ja. Is het niet? <laughs> ik vind het ook, maar zien uh, blijkbaar niet. Ik begrijp het niet, hoor. Tegenwoordig kun je blijkbaar om alles overwerkt zijn. Die houten bureaus die in de kelder staan, van wie zijn die? Uh, die zijn van volkstaal geweest. Mag ik er een van hebben? Voor die nieuwe mensen? Natuurlijk, graag. Dank je. <truimert> Ad, <truimert> heb jij even tijd om een bureau te verslepen? Waar staat het? In de kelder. <truimert> Waar wou je dat voor gebruiken? Uh, ik wou zien in de bezoekerskamer zetten en linkiepen bij Joop. Daar zou zien je wel dankbaar voor zijn. Het was niet te merken. Je begrijpt niet dat ze zulke bureaus wegdoen. Je zou ze allemaal wel willen nemen. Klootzakken willen aan staal zitten. Op een draaistoel. Uh, zullen we deze dan maar nemen? Als je het mij vraagt, is die van Haan geweest. Dan nemen we die. Uh, zal ik maar achterlopen? Ja. Ik ga naar huis. Het is je niet meegevallen? Nee, lang niet. En ik hoop maar dat het niet aan de sfeer op het bureau ligt. Dat hoop ik ook niet. Ik weet ook niet of ik morgen wel kom. Kijk maar. En anders misschien tot de volgende week. Ik zal wel zien. In ieder geval het beste. Dank je. Natuurlijk is het geen wetenschap. <lacht> Joop, zou jij de tegen hebben wanneer Lien Kiepen bij jou kwam zitten? En Sien dan? Dan gaat Sien achter in de bezoekerskamer zitten. Natuurlijk niet. Het is mijn beste vriendin. Dan komt ze bij jou. Uh, hebben jullie even tijd om over het werk van die nieuwe mensen te praten? Eerst maar de tijdschriften mappen. Ze zijn straks met z'n vijven en ze waren met z'n vieren. Ik wil Wiggeleider wel bijnemen, maar dan houden we Linkiepen over. Wie van jullie wil die controleren? Daar wil ik van doen. doen. Oh, graag. En ik neem Tjitske wel. Ja, ik ga er vanuit dat Joop, Tjitske en Sien gewoon blijven waar ze waren. Ik kan me anders goed voorstellen dat we het langzamerhand... ook wel eens aan de dames zelf kunnen overlaten. Dat geldt wel voor zien, maar niet voor Joop en Tjitske. Dat ben ik dan niet met je eens. Ik vind dat Tjitske langzamerhand heel behoorlijke samenvattingen maakt. Bij lagen als het op Mutschelen staat. Ja, en als het over het feminisme gaat. Niet alleen over het feminisme, Alt. Nee, ook over sociale geschiedenis. ieder geval. Ad controleert zien en Lien Kiepen. Bart controleert Tjitske. Hm. En ik, Joop en Gert Wiggelaar. Dat zijn dus de tijdschriftenmappen. Voor de boekbesprekingen geldt dezelfde regeling. Aan de boekbesprekingen doe ik niet mee. Nee, dat weet ik. Ik bedoel alleen dat Gert Wichelaar naar mij gaat en Lien Kiepen naar Ad. Is dat goed, Ad? Geen bezwaar. Mooi. Nu de knipsels. Ik heb dat gisteren eens gecontroleerd. Eh, door het uitvallen van manda en de ziekte van Sien... is er een achterstand van duizend knipsels ontstaan. Hoe kan dat nou? Door het uitvallen van manda en de ziekte van Sien... Komen gemiddeld 100 knipsels per week binnen. en daarvan deden Manda en Siena samen 50. Ja, dan kom ik nog niet op duizend. Nee, op uh, 5 of 600. Maar ik denk ook dat er wat meer dan 100 per week zijn binnengekomen de laatste tijd. en dat Manda uit zichzelf als een soort afspoetser ja. werkte. Als dat een begrip voor jullie is. In ieder geval zaten er in de mappen die ik van hem kreeg. altijd veel meer dan 25 knipsels. En wat wou je nu voorstellen? Ik wou voorstellen dat Lien en Gert de eerste tijd. Elk 15 knipsels per dag doen, dus de achterstand over 20 weken weggewerkt. En bovendien is dat een mooie introductie. Uh, dit gaat me te snel. Hoe kom je aan dat getal van 20 weken? Uh, twee keer 15 knipsels per dag, dat is 150 per week. Als er gemiddeld 100 binnenkomen, dan blijft er 50 over. 1000 knipsels 20 weken. Maar daarnet zei je dat er meer dan 100 per week binnenkomen. 15 knipsels is de norm. Als er in een week meer binnenkomen, doen ze wat meer. Plus die vijf extra dan. Ik moet je bekennen dat het begint te duizelen. Nou, laat het dan maar even tot je deur dringen. Het is trouwens niet zo belangrijk. Het gaat er in de eerste plaats om dat ze ervaring opdoen. En wie moet dat dan allemaal controleren? Dat is het probleem. Sien valt uit. In de eerste plaats werkt ze nog maar op halve kracht... en bovendien gaat ze straks een maand met vakantie. Dat betekent dat Joop en Kietke haar werk aan de mappen ook al moeten overnemen. Het was de bedoeling dat ze met z'n drieën... de controle van de knipsels op zich zouden nemen. Met ons in de achterhand voor de probleemgevallen... Maar in deze omstandigheden vind ik dat voor Joop en Tjitske te zwaar. Daarom wou ik voorstellen dat Joop en Tjitske drie van de vijf dagen voor hun rekening nemen. en dat ik de probleemgevallen bekijk en met ze bespreek. Dat zijn dus 90 knipsels. En dat jullie samen de resterende 60 knipsels controleren. Tot Zien haar taak weer op zich kan nemen. Mag ik een ander voorstel doen? Ga je gang. Ik ben bereid de probleemgevallen te bespreken, van Joop en Tjitske. Nee, van Chitske. Maar Dat heb je altijd al de dag gedaan. Inderdaad. En daar blijf ik dus toe bereid. Maar dat lost het probleem niet op. Jawel, want dan doe ik dus de probleemgevallen van Tjitske. En uh, de taak van zien dan? Daar is zien verantwoordelijk voor. Maar zien kan dat op het ogenblik niet aan. Ja, dat vind ik natuurlijk heel jammer, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik ben bereid de probleemgevallen van Tjitske te bespreken. En ik vind het bovendien onjuist om zien nog te controleren. Die is langzaam aan het best in staat om haar problemen zelf op te lossen. Maar het gaat er nu juist om dat zien daar op het ogenblik niet toe in staat is... en dat jullie dus tijdelijk het werk van zien overnemen, althans gedeeltelijk. Sien is ziek en gaat met vakantie. Haar werk blijft daardoor liggen. Joop en Tjitske kunnen dat niet allemaal overnemen... en bovendien zijn ze nog niet in staat om de controle op het werk van Lien en Gert... zelfstandig uit te voeren... Ik stel dus voor dat ik hen daarbij begeleid... en dat jullie de controle van de rest op je neemt. Dus je wilt eigenlijk dat wij een stapje terug doen? Juist, ik wil dat jullie een stap terug doen. Omdat het anders voor Joop en Tjitske te zwaar wordt. Maar we hadden nu toch juist afgesproken dat met de komst van de nieuwe het knipselarchief helemaal in handen van de documentatie zou komen? Dat hadden we afgesproken, maar in die afspraak speelde Sien een cruciale rol omdat Joop en Tjitske de controle nog niet aankunnen. En Sien valt nu juist uit. We zullen dat tijdstip waarop we het helemaal aan hun kunnen overlaten... nog even moeten doorschuiven... tot Sien weer haar plaats heeft ingenomen. Bovendien mag je verwachten dat Lien en Gert tegen die tijd... al zover zijn ingewerkt dat ze ons niet meer nodig hebben. Daar voel ik dus niets voor. Ik ben desnoods bereid om in noodgevallen in te springen... maar dat moeten dan wel noodgevallen zijn... En dan moeten de dames daar zelf om vragen. Maar dit is een noodgeval. Daarom ben ik dan ook bereid om de probleemgevallen van Tjitske met haar te bespreken. Ad, Ik vind ook dat de documentatie zijn problemen met zelf moet oplossen. Ik voel er niks voor om daarvoor extra werk te gaan doen. Goed. We zou ik een andere oplossing moeten vinden.